Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De airco van vakantiegangers in de auto draait op volle toeren. Veel mensen staan namelijk in de file. Het is mega druk op deze zwarte zaterdag op de Europese wegen. In Frankrijk bijvoorbeeld staat er ruim 870 kilometer file. Je doet er daar 5 uur extra over om via de Route du Soleil naar het zuiden te komen. Maar het staat op meer plekken vast, zegt de ANWB. En ook Formule 1-liefhebbers staan in de file van uh, Oostenrijk naar Budapest vanaf Wenen. Op de A4 ook uh, meer dan een uur vertraging nu. Zo'n anderhalf uur extra moeten die racefans rekenen. De verwachting is dat de drukte nu weer minder wordt. De politie zet een mobiele post neer in het Utrechtse dorp Hoef en Haag bij Vianen. Daar waren in korte tijd twee explosies. Ook komt er extra cameratoezicht en rijden boa's en handhavers vaker een rondje... Gisterochtend was er nog een knal. Daarbij raakte niemand gewond, maar huizen raakten wel beschadigd. De politie denkt dat de explosies te maken hebben met drugs. In Amerika is een horloge van Adolf Hitler geveild voor 1,1 miljoen dollar. Op het klokje staat een hakenkruis en zijn de initialen van Hitler gegraveerd. Binnen de Joodse gemeenschap was er kritiek op de veiling. Maar het veilinghuis vond de geschiedenis belangrijk of die nou goed of slecht is. En deze conducteur heeft het druk gehad de laatste tijd. Dus, dames en heren, over enkele ogenblikken. Station Tilburg. Je kunt hier overstappen op de rotsauto's, de zweetmolen, de draaimolen. Maar je kunt er ook kaartjes kopen voor de volgende rit. Hij maakte een filmpje terwijl hij zo Station Tilburg aankondigde in de trein. Allemaal omdat de Tilburgse Kermers bezig was. Het filmpje ging viral en de reacties waren niet bij te houden, zei hij op Kermers FM. Binnen een uur ging het los. Het is door verschillende media uit toch gepakt dat het al meer dan 400.000 keer bekeken is. En Ik weet wel hoe hard dat het kan gaan. je erbij zijn. Het is een ervaren omroeper trouwens. De conducteur werkte 25 jaar op de kermis. Heb ik het weer nog? Het is lekker zonnig op de meeste plekken. Vanmiddag krijgt het westen te maken met wat regen. 22 tot 27 graden is het. Morgen bewolkt, regenachtig en een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Bad Oeverdorp en Amstelveen Stadsart is de vertraging 10 minuten.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 Beginnen we Beginnen vandaag weer met uh, hele goede muziek op de Zandvoortse radio. Je hoort, uh, de single van The Police en uh, Every Breath You Take. Het is uh, even uh, na twee uur Zandvoort een hele goede middag. Hij zit weer tegenover mij, Albert-Jan Vos. En ikzelf ben er ook weer in de studio van uh, CFM uh, aan de Tolweg. Goedemiddag uh, Albert-Jan. En hallo luisteraars, welkom. Uh, goedemiddag luisteraars. Kijkers niet vergeten, die zijn er ook. Is uh, Jaap er ook weer? Jaap is er ook weer. Hallo Jaap. Uh, dus uh, we hebben weer in ieder geval beeld en geluid. Kijk, helemaal goed. Uh, ja, Zandvoort op zaterdag. Ja, de week overleeft, het uh, jan uh, ja, dat, uh, ja, klopt. Maar druk aan het opruimen. voorjaarsopruiming noemen we dat. Kijk, kijk, kijk. kijk. voorjaarsopruiming zo, in de zomer. Ja, zo noemen wij dat. Want, oh, okay. ja, maar, maar, mijn vrouw is nou ook thuis. Ze dus ja. uh, is ook gepensioneerd nu. Dus daar hadden we een mooi alle tijd voor. Dus uh, we zijn druk bezig met de zaken eens een keer de, de, de bezig om door te halen. Om het zo maar eens te zeggen. Nou, mooi. Goed. Uh, jij hebt een nieuwe telefoon. Ja, daar was ik ook even mee zoet. <laughs> uh, beetje... Dan moet je de oude gegevens uh, moet je overzetten, uh, zeg maar. Ja. En dan heb je zo'n uh, programma voor die dat uh, allemaal regelt uh, dat dat uh, gebeurt. En op een gegeven moment krijg je de vraag van uh, wil je Google... Uh, Toestemming uh, geven om uh, al je bestanden en, uh, en contacten uh, te benaderen. Ik denk, nou daar komen ze mooi niet aan, dus uh, doe maar niets. Ja. Dus ik uh, druk op uh, nee en hij gaat uh, lekker door met, uh, met de updates. Uiteindelijk staat alles op de nieuwe telefoon, maar juist de gegevens die je nodig hebt, zoals uh, de inloggegevens en uh, de berichten uit uh, WhatsApp... Nou, die ontbraken allemaal. Dus die kon ik allemaal handmatig uh, nog een keer uh, gaan uh, plaatsen. Dus je hebt weinig slaap gehad. Was laatst, een, ja, ja, was een hele leuke klus. Maar hij doet het. Hij is actief. Je hoort ja. hem af en toe op de achtergrond. Want uh, de opener is er ook weer. Goed, uh, ja, Zandvoort op zaterdag. Nou ja, langzaam maar zeker gaan we ons opmaken voor een uh, driedaagse uh, feest in Zandvoort. Hè? Want uh, vanaf morgen is het uh, Pride at the Beach. Ja, dus uh, daarover natuurlijk later in het programma veel meer tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. En nog uh, 36 dagen en dan is het weer uh, Grand Prix tijd. Dan is het weer Grand Prix tijd. Nou daar, ja, en er is uh, druk overleg geweest uh, met, uh, ja ik heb het niet na kunnen vragen, maar er is uh, overleg geweest tussen uh, de, de, zeggen, dus de horeca en de uitbaters van uh, restaurants en dergelijke, wat ze allemaal zouden kunnen organiseren. Maar ik denk toch dat de burgemeester daar nog even bij moet komen. Want uh, als, uh, als ik de, de, de, de, laten we zeggen, de sfeer goed proef, mogen, mogen, mogen ze niks. Geen podia, geen dit, geen dat, geen zus, geen zo. Dus uh, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Want er is gisteren een vergadering over geweest... waar de burgemeester niet bij was. Maar die zou er theoretisch nog wat aan kunnen doen. Laten we hopen dat uh, het gezond verstand zegeviert. Uh, goed, uh, wat half vier evenementenagenda. Half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. Half vijf het dier van de week. We hadden vorige week whisky. Nou ja, als je die in de aanbieding hebt... Dan, dan duurt het nooit lang voordat die weg is. Nee, die is zo weg. Die was dus ook weg. En nu hebben we dus een nieuw dier van de week. En die luistert naar Boris. Gedicht van de week, kwart voor vijf, ontbreekt natuurlijk ook niet. En het enige wat ik daarover kan zeggen... het heeft natuurlijk uh, uh, op de een of andere manier... iets te maken met Pride at the Beach. En ik heb een serieuze en een minder serieuze. Maar jij mag uh, de, de knoop doorhakken. Uiteraard zometeen Zandvoorts nieuws in het kort... Kort over vier, nou ja, zeg maar tussen vier en vijf uh, gaat de Formule 1 zich weer kwalificeren in Hongarije en wel in Budapest. Uh, de derde vrije training is zojuist verreden in de stromende regen. En wat is daar gebeurd met uh, Williams? Uh, ja, Latifi, die... Latifi had de snelste tijd. De snelste ja, tijd, is echt uh, ongelooflijk. <laughs> Latifi op uh, de eerste plek en de derde plek voor zijn teamgenoot uh, Albon. Ja, en misschien... Dus één en drie voor uh, Williams. Ja, dus die, daar was één grote big smile daar in die pits. Maar in ieder geval hartstikke goed. Maar ja, het grote nieuws was natuurlijk dat, uh, dat uh, Sebastian Vettel aan het eind van het seizoen gaat stoppen. Uh, ik, uh, om tien over half drie herhalen we het uh, interview wat uh, de directeur van het uh, circuit Robert van Overdijk vorige week had met uh, onze collega's van Goedemorgen Zandvoort. Want zoals velen van u weten is het circuit zo goed als gesloten na dit weekend. Want uh, jullie zijn al druk begonnen met de voorbereidingen voor de Formule 1 en... Wat er allemaal bij komt kijken, dat gaat Robert van Overdijk in het interview aan uitleggen om tien over half drie. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel albert -Jan. we hebben er weer zin in. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Nogmaals snijden, uiteindelijk goedemiddag en geniet lekker, want we hebben ook heel veel lekkere muziek meegenomen naar de studio. www.zfm-live.nl livenl Kijk je live mee in de studio aan de Torweg 10A. En luister je uiteraard naar het vertrouwde geluid van Zandvoort. Het geluid ZFM al oh, ruim 31 jaar. Met nu The Eye of the Tiger. en er een fan van. Hè? De muziek uit de jaren 80, jaren. Survivor en The Eye of the Tiger. Zo dadelijk het uh, Zalford's Nieuws. Nou, er is weer heel wat gebeurd. En dat hoor je na deze van uh, Stromae en Formidable. Formidable. Formidable. Tu formidable. étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidable. Formidable.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 je ziet je formidable. Formidable. Je ziet formidable, je suis formidable. Tu ziet formidable. En deze stromai uit België die heeft een nieuwe hit uitgebracht met Camilla Cabello. En die plaat gaan we verderop in het programma ook nog een keer draaien. En dit was uh, alweer een uh, oude van hem. Je hoorde, Formidable. Kwart over twee geweest, dat betekent voor uh, de trouwe luisteraars... en die weten dat dan dat het tijd is voor het uh, nieuws in het kort Is veel gebeurd, Holbert-Jan? Ja, maar ik heb er wel een, een selectie van gemaakt. Oké, okay, oké. Okay. Uh, woningcoöperatie Prewonen, huurdersplatform Zandvoort en de gemeente Zandvoort... hebben afgelopen dinsdag de pre pre prestatieafspraken ondertekend. Samen werken we aan vitale wijken. Presentatieafspraken zijn afspraken over huisvesting in Zandvoort. Ze gaan over bijvoorbeeld meer sociale huurwoningen. Het verkorten van de wachttijden en het betaalbaar houden van woningen. Ook zetten ze zich in voor het beschikbaar houden van woningen voor jongeren en senioren. De huidige woningen zullen worden verduurzaamd door onder andere de woningen met de slechtste energielabels te verbeteren. Het plaatsen van zonnepanelen valt ook onder de afspraken. Wethouder Gert-Jan Bluis, we staan met elkaar voor een stevige opgave. We willen met elkaar de wachttijden voor de sociale huurwoning terugbrengen. De komende jaren ligt het accent daarop op nieuwbouw... en het beter benutten van de woningvoorraad. Hiervoor hebben wij onder andere concrete afspraken gemaakt... over een aantal nieuwbouwlocaties in Zandvoort. Ook het verduurzamen van de woningen staat hoog op de agenda... Voor het realiseren van de afspraken werken wij samen. Een fietser en een bestuurder van een snorscooter zijn maanden afgelopen maandagavond gewond geraakt bij een frontale aanrijding op de zeeweg. De fietsster tikte in het voorbijgaan de spiegel van de scooter aan waardoor beide onderuit gingen. Beide bestuurders moesten naar het ziekenhuis. Rond 11 uur vond de wat knullige botsing plaats op het fietspad langs de zeeweg. De fietster sloeg over de kop en belandde in het duingras. Ze liep daarbij een flinke hoofdwond op. De bestuurder van de snorscooter kwam ook ten val. Hij kreeg de scooter op zijn been en liep waarschijnlijk een beenbreuk op. Twee ambulances kwamen te plaatsen. Beide slachtoffers zijn voor nadere zorg naar het ziekenhuis overgebracht. In het ziekenhuis zal bloed van de fietsster zijn afgenomen... om te bepalen of zij heeft gereden onder invloed van alcohol... De blaastest van de scooterrijder was negatief. Een agent heeft dus, uh, daarna de snorscooter van naar het politiebureau gereden. De fiets kon met de ambulance worden meegenomen naar het ziekenhuis... Uh, waar de fiets naartoe werd gebracht. En afgelopen dinsdag heeft een wandelaar een lugubere vondst gedaan. Ter hoogte van noord, uh, vo, Noordvoort heeft hij een deel van een staart... van een hoogstwaarschijnlijk een bruinvis aangetroffen... Het lichaamsdeel was aangespoeld ter hoogte van het stiltegebied... op het strand tussen Zandvoort en Noordwijk. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om de staart van een bruinvis. Tijdens een reguliere oefening heeft de bemanning van de KNRM Zandvoort... afgelopen zaterdag drie dode bruinvissen in zee waargenomen. De grootste was maar liefst 1,80 meter lang. Het kleinste exemplaar werd door de KNRM meegenomen aan wal. Het dier, dit dier is opgehaald door onderzoekers van de Universiteit Utrecht... die regelmatig overleden zeedieren gebruiken voor onderzoek... En tot slot dinsdagavond zagen agenten in Zandvoort een man rijden op een motor die Colors, zogenaamde clubkleding, droeg van een verboden motorclub. De motorrijder werd rond kwart voor twaalf s'nachts in Haarlem door de agenten aan de kant gezet. Het dragen van een hesje van de verboden motorclub Hells Angels is niet toegestaan en daarom is de man de afgelopen dinsdagavond op de Ruiterweg in Haarlem staande gehouden. De 48-jarige man uit de gemeente Alkmaar is voor verhoor en onderzoek daarna meegenomen naar het politiebureau. En na, ver, na verhoor werd de man heen gezonden en zijn hesje is door de politie toen in beslag genomen. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, je hebt het inderdaad kort gehouden, want er is al het een en ander gebeurd. Je had het net over de KNRM met onder meer de bruinvissen die ze in de gaten moeten houden en die staart inderdaad die gevonden is. We kregen zojuist ook nog een oproep van de KNRM binnen. En dat ging over een vliegtuigbanner. Weet jij er wat van? Uh, nou ja, een vliegtuigbanner. Uh, dat, dat is, die heeft een die vliegtuigjes die met reclame en met andere sterke teksten uh, voor de kust uh, op en neer vliegen. En uh, die, de, die schijnt dan, uh, wat ik uit het bericht moet uh, op opmaken, uh, losgeraakt te zijn. Dus die zal ergens in de zee liggen. Dus als je daar met je schroef uh, doorheen gaat... dan heb je wel een probleem. Nee, dat is niet fijn. Dus uh, de KNRM is uh, op zoek naar die uh, banner. En uh, ja. zorg dat die verwijderd wordt. Dus dankjewel je voor uh, de berichtgeving. Uiteraard ook na te lezen op de ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben... download hem dan nu, hè. En deze kom ik tegen. Ja, echt waar, Jaap. Een nieuwe single van Chaka uh, Khan. Je weet wel, van I Feel For You... in This Woman Like Me. More than her ass and some jeans, let's be clear. More than her makeup. More than the lace front that she chose to wear. She is your sister. She is your mother, your daughter, your brother. Put on your shelf Please don't mistake her Nou, je zou bijna denken, zou het geld op zijn bij Chaka uh, Khan... dat ze uh, met een nieuwe plaat komt, maar hij mag het best wezen, hè? You're woman like me, inderdaad uh, de nieuwe single van Chaka uh, Khan. Zo dadelijk het uh, weerbericht voor de komende dagen... maar eerst The Ren and the Reflex. dat Duran Duran heel veel grote hits had... hoorde je de single uh, The Reflex, inderdaad. Zie je de weer en het is uh, precies half drie. We gaan eens even uh, luisteren naar Albert-Jan... Uh, voor het weer, voor de komende dagen. En ik heb al wat goede berichten gehoord, maar klopt dat? Nou, daar, gaan we nu, daar ga je nu achterkomen. Het was vandaag uh, eerst al vrij zonnig... maar vanmiddag neemt vanuit het westen de hoge bewolking toe... En uiteindelijk gaat de zon achter de wolken schuil. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De temperatuur loopt op naar 23 tot 25 graden en daarmee is het aangenaam zomerweer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Het blijft droog en het wordt niet kouder dan 17 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, maar geleidelijk is het overwegend bewolkt. In de middag en avond trekken enkele buien over het land. Er, straks, er staat nauwelijks wind en het wordt 23 à 25 graden. Maandag uh, valt uh, een enkele bui, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Wederom loopt het kwik op naar 23 tot 25 graden en er waait een zwakke tot matige westenwind. Dinsdag overheerst weer de bewolking en hier en daar valt uit een bui uit. Er waait een matige zuidwestenwind en het wordt 24 tot 27 graden. Woensdag schijnt ook af en toe de zon. Het blijft droog en het wordt met 26 tot 29 graden enkele graden warmer. Voor het gevoel zal het benauwd en broeierig warm aanvoelen. En donderdag is er een mix van zon, wolken en in de middag een enkele bui. De temperatuur loopt donderdag op naar 24 tot 27 graden. Aldus Rico Schreuder. En het weer is ook uh, na te lezen uiteraard op de website van uh, Rico Schreuder. Rico weer en dan uh, de blok die je daarvan uh, moet hebben. En blijft op de hoog van de weer hier uh, uit de regio. Opa, hij gaat wel op vakantie, dus moet je er heel snel bij zijn. Hier is uh, Walking on Sunshine. En als je dit soort uh, muziek hoort uh, op de radio... Ja, dan word je gewoon vrouwelijk. Hè? Heerlijk hoor, een uh, lekkere zomerse single. Casey and the Sunshine Band. En Katrina uh, nee, and the Waves en Walking on Sunshine. Dat is uh, de andere groep uh, die uh, heel veel zomers hits, uh, uitbreekt. Maar Katrina uh, and the Waves, inderdaad met uh, Walking on Sunshine. Zometeen Robert van Overdijk over de voorbereidingen voor uh, de Dutch GP. Ik moet eerst even mijn telefoon uittesten. Mijn nieuwe telefoon, dus even kijken.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 What about a plan? Yo, man, I gotta step out time You wanna call me up? Take my number down It's 2222222. 2222 I gotta ask the machine That a talk to you It goes Hey, how you doing? Sorry I can't get through But leave your name And your number And I'll get back to you Yo, check it Exit the old style Into the new But nothing's new By being parked by me Or should I say a fuck Cause around every block There's Harry, Dick, and Tom With a demo in his phone Now I'm with helping Those who want to help themselves and flaunt a nut That's doggy as a dough But it's not the to Here the tells The limousines and pails of money they'll make Like a pro I be like Yo, black is claiming a tape Well, like I to show The time is fair I just make But the songs created In their shacks So wick, wick, whack Situations like this I now hate to give you smiles Kool-Aid-wide ass.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 in quite a while I think catch up on the latest style that no, piles and piles of gonna no, taste by the miles no, All I wanna do is cut on the tack I've your additional by the mile to the sector Believer of duty plus one most And I be like Yo no, G-Past is all producing. Now woe is me to the third degree. Maze pulls the funny so I make like the burn jet. But I'm getting used to this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 But of course, there's no answering machine in my room. But a pretty young girl for a swung on tour And if it rings by we're alone, she'll answer the phone. And with the weakness, she'll be like a phone. Hey, you done did the right thing. Dial up my ring ring. Now you're waiting on the beat Say, I would love if you sing a tune, the true instead of fretting on the street. So no problemo, just play a demo. And at the end, it's breakout time. Nou, je hoorde dit net al van Albert Jan, ruim drie jaar moest ik echt van mijn oude toestel afscheid nemen en een nieuwe aangeschaft Nou, we hoorden dus juist bij Ring Ring Ring: dat het een goed toestel is, volgens mij. Even kijken. Ja, nou, ja, klinkt best, best aardig. Ring, ring, ring. De single van De La Soul. En voor De La Soul gaan we naar de Dutch GP. We er nog 36 dagen te gaan, Albert Jan. En dan is het weer het weekend van het jaar hier in Zandvoort. Klopt, ja. En uh, de... Uh, dat, dat meenig een, een goed geïnformeerd uh, personen over het circuit. We hebben inmiddels begrepen dat het circuit eigenlijk al deze maand dus op slot gaat. Of op slot is, gedeeltelijk. Er zijn vandaag en morgen nog wat, wat evenementen, maar daarna is het gebeurd... Volgens de evenementenagenda van het circuit. Want dan, uh, ja, er wordt al heel wat gebouwd en er worden al wat dingen gedaan. Maar dan barst de, de, de, de organisatie los om alles klaar te krijgen uh, voor, juist op tijd voor uh, het uh, Formule 1 weekend. Ja, ik kan bijna wel zeggen het wordt een Formule 1 week. Want er gebeuren natuurlijk van allerlei dingen uh, in de aanloop naar uh, de Formule 1. En natuurlijk ook in het weekend met een side-events. Goed, uh, vorige week was uh, de directeur van het circuit, Robert van Overdijk... de gast bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort...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 van mij, uh, die heeft een, uh, een avond uh, met uh, James Hunt doorgebracht. Zij <laughs> ja. was een vrouwelijke en, en zeer charmante dame. En ja, uh, die man. heeft er enorm mee staan zoenen. <laughs> <laughs> en die James Hunt heeft een brommer geleend. <laughs> en die, die ging op een mobiletje door heel Zandvoort heen. Ja. Ja, van kroegje uh, naar kroegje. En, en, dat, die, die, die tijd dat je zo dicht bij de rijders kon komen, die is natuurlijk voorbij. Maar ja. ja. zo'n zo Vettel is natuurlijk ook schitterend voor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 Ja. Uh, ja. Dank voor het gesprek. Uh, ik uh, hoop dat we in de aanloop nog een keer mogen bellen. Absoluut. Oké, okay. heel veel succes met, uh, met de voorbereidingen. En uh, tot snel. Okay. Dankjewel. Bye-bye. Hoi, hoi. Vorige week dus het gast bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort. Robert van Overdijk, de directeur van het uh, SIGWI Zandvoort. En inderdaad vanaf... Uh, Overmorgen gaat uh, de deur dicht uh, op het circuit. Ja. En dan kun je er ook niet meer opkomen. Dan uh, staat er meteen uh, een uh, dergelijke en dergelijke. Uh, je uh, je, uh, je werd je deze week ook al uh, weer weggestuurd. Als je met je kopje scootertje denkt van ik ga even kijken. Oh, oké. Okay, ja. okay, okay, okay. En die hooghekken komen er weer omheen dat je niet uh, kan uh, meekijken natuurlijk. Hè? Dus uh, dat gaat allemaal weer gebeuren. Vanaf uh, volgende week en uh, ja, deze week zijn ze ook wel druk bezig geweest de vorige week. Maar we kunnen wel binnenkort het uh, circuit op als uh, bewoners van uh, Zandvoort. Ja, dat heb ik weer een goed bericht voor de inwoners van Zandvoort dan wel van Bentveld. Want ook dit jaar kijken we op het circuit tijdens de zogenaamde bewonersdag. Na de succesvolle bewonersdag van vorig jaar kun je ook dit jaar als bewoner een kijkje komen nemen op het circuit. Dit kan op de donderdag voor het raceweekend. Dus reserveer 1 september, 1 september, alvast in je agenda. Het circuit is dan op volledige racesterkte. Met een beetje geluk staan het, de teams nog in de pitstraat... hun voorbereidingen te treffen en wellicht spot je op een afstandje... een van de bolides dan wel de rijders. Anders dan vorig jaar uh, word je uitgenodigd om in de avond naar het circuit te komen. Tussen 6 uur s avonds en 9 uur s'avonds. Ook bewoners van Bentveld zijn van harte welkom. Je krijgt circa 10 dagen voor het evenement een uitnodiging toegestuurd. Waarmee twee personen toegang krijgen. Per huishouden ontvang je één uitnodiging. Wat is de bewonersdag? De organisator van het Dutch Grand Prix zal ook dit jaar weer een bewonersdag of burendag op het circuit organiseren. Hierbij kun je als bewoner toegang krijgen tot het circuit. Alles is dan op dat moment al in gereedheid voor de race dagen direct erna. Zo kun je bekijken hoe het decor voor drie dagen racefeest in Zandvoort eruit ziet. En deze dag, dus ook voor dit jaar dan de avond, is alleen bedoeld voor de Zandvoorters inclusief bewoners van Bentveld. Je ontvangt per post de uitnodiging waarmee twee personen toegelaten kunnen worden op het circuit. Geweldig initiatief, en inderdaad, voor herhaling vatbaar. Dus dit jaar ook weer op 1 september tussen 6 uur s'avonds en 9 uur. Dat zijn goede berichten. En ook dit bericht is na te lezen op onze eigen ZFM app. Of op onze Facebookpagina. En nou ja, je zei het al, hè, twee uh, kaarten kan je maximaal per huishouden krijgen. Dus uh, op dit bericht wat wij uh, geplaatst hebben op onze uh, social media. wordt er uh, flink gereageerd met mensen die proberen extra kaarten te regelen en dergelijke. Van uh, ja. ga jij wel, ga jij niet? Dan heb je in één keer vrienden. waarvan je denkt: wie was dat ook al? Ja, weer, ja. Van, uh, en misschien kan ik daar nog een uh, kaart uh, bieden. Het gebeurt allemaal. Maar uh, wees zo vrij om dat uh, te doen op onze Facebookpagina, de Facebookpagina van ZFM. En like hem ook meteen, dat vinden we leuk als je dat doet. En download dan ook meteen de ZFM-app, dan ben je helemaal op de hoogte. En dan kun je ook uh, lekker luisteren naar de Zandvoortse radio. ZFM Zandvoort even in de Play Store uh, opzoeken, en uh, je hebt de app zo op je telefoon. Let it be. Die ook weer eens op de radio te draaien. Je de Maxi Priest en de Wild hebben dan een speciale uitvoering daarvan. Hè? Ze noemen het de uh, Summer Edition. Nou, dat hebben we al gehoord. Hè? Want uh, zit er zit gewoon uh, redelijk reggae-achtig uh, geluid in uh, deze plaat. Leuk om uh, weer eens te draaien op de zaterdagmiddag. Uur 1 zit er alweer op trouwens van uh, Zandvoort op zaterdag. Zo meteen zijn we er nog twee uur lang naar het nieuws... en weer van drie uur met uh, uiteraard weer uh, lokale en regionale informatie... zoals je dat van ons gewend bent. En heel veel lekkere muziek, want we hebben nog heel veel goede hits voor je... ook in uh, uur twee en uur drie. Dus lekker blijven luisteren en uit geluid van Sandvoort... hoor je het allemaal langskomen. www.zfm-live.nl zfm livenl -live Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A.